Uit voorlopig onderzoek blijkt dat de sprinter vlak voor de botsing met de Intercity een rood sein heeft genegeerd. Dat kon doordat er een verouderd beveiligingssysteem is. De minister wil weten of er versneld een nieuw systeem moet worden ingevoerd. In Arnhem is een TBS'er opgepakt die zaterdag aan zijn begeleiders ontsnapte. Hij verschanste zich in een huis en werd opgepakt door een speciaal team van het KOPD. Waarvoor de man van 30 TBS heeft, is niet bekendgemaakt. Hij zat vast in de kliniek De Kijverlanden bij Rotterdam. Het weer, eerst nog droog, maar vanmiddag weer buien met kans op hagel en onweer. Het wordt zo'n 13 graden. Morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Tilly Sombakker van de ANWB. Er staan lange files op de A4, Den Haag richting Amsterdam bij Hoofddorp 6 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. A8 Saandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 5 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 7 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk, 7 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen 6 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam bij Randweg-Dordrecht 7 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Gouwen 5 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leusden ook daar 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Ja. Bij CFM. Jordan The Temptations en Treat her like a lady. Blijft op de hoogte. Zondag in Kermerland. Ja, het is even na twee uur. Goedemiddag en welkom bij zondag in Kermerland, bij CFM. En als wij op de radio zitten, Albert Jan, dan schijnt de zon bijna het is altijd, hè. Tijd het is, het is, het is geweldig. Goedemiddag, luisteraars, welkom bij Zondag in Kermerland. Drie uur live vanaf het gasthuisplein. Een zon overgoten gasthuisplein. Heerlijk, een beetje rokjes weer. Het is, ja, het is echt rocken weer, hè? Ja, dat ja, dacht ik ook. Kom ik zo meteen nog even op terug. Wat gaan we vandaag doen? Uiteraard rond de klok van half vier, de evenementenagenda, dus houd je pen en papier bij de hand. Om half drie hebben we het weerbericht en een vooruitzicht naar 30 april, Koninginnedag. Hè. Uh, dan hebben we rond de klok van half vijf het dier van de week en die luistert naar de naam Prinses. We hebben vandaag het gedicht van de dag en op veler verzoek zal ik vandaag het... Asperge liefde uh, gedicht herhalen, wat ik gisteren ook uh, heb voorgelezen. Wat voor zij zo verliefd heeft. Wat zij zo verliefd. Maar de reacties waren uh, dusdanig dat ik uh, mij heb laten verleiden om dat vanmiddag om kwart voor vijf nog een keertje opnieuw te doen. Uiteraard hebben we nog, verder nog Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u de Formule 1 die momenteel verreden wordt in Bahrein en uh, daar star, startte Sebastian Vettel vanaf Pool. We volgen voor u ook uiteraard de eredivisie voetbal, de tussenstanden en CQ uitslagen. We hebben sport kort. We kijken even voor Vooruit naar de Aria C Masters op het circuitpark Zandvoort begin mei. Uh, wielrennen en natuurlijk nog veel en veel meer en veel muziek, uiteraard. Hé Rob? Ja, ja, heel veel muziek. <laughs> ja, inderdaad, goed. Het ritme van Zandvoort, Tfm. Dat bedoelen we, komt helemaal goed. De zondagmiddag bij Zondag in Kennenland. bij CfN natuurlijk. Je was als eerste Alice en Marlolita. Gevolgd door deze dance classic. Dat was Deodato. En Fire in the Sky. En daarmee is het kwart over twee geweest. Nou, we zeiden het aan het begin van dit programma. Het is vandaag Rockjesdag. Jawel. Jazeker. Een uh, wijlen columnist, Martin Bril, gaf de eerste dag van het jaar... dat vrouwen weer in Rockjes op straat verschenen. De bijnaam Rockjesdag. Een dag die dus eigenlijk niet te plannen is. VVV Zandvoort heeft deze dag dit jaar wel gepland, namelijk vandaag. Het is een dag vol uh, met op rokjes geïnspireerde activiteiten en acties. Zo kunt u denken aan uh, korte rokjes, korting tot wel 40%. Zo. Een heus hard rok café met R.O.K. uiteraard. Een gratis anti-slip demo en nog veel meer. VVV Zandvoort heeft zelf ook een ludieke actie bedacht, want namelijk in het centrum is een rode loper neer uitgerold. En iedereen die uiteraard met een rokje aan zich tussen 1 uur en 3 uur dus ze kunnen nog 40 minuten over deze rode lopen begeeft en zich zo ludiek mogelijk laat fotograferen maakt kans op een VVV cadeaubond ter waarde van 250 euro en let erop, er is een prijs voor vrouwen en mannen, dus heren laat die blote benen onder je mooie rokjes maar eens even zien, ik zou zeggen zin in een rokje, ga naar het centrum van Zandvoort, want er staat bol van de activiteiten in het kader van rokjesdag en nou weet ik wat onze collega Pascal op dit moment aan het doen is, zich kleden waarschijnlijk. <laughs> Hij wil wel 250 euro verdienen. Je hebt allemaal gelijk hoor Pascal. Haasje naar het centrum van Stalfoort. Het kan nog tot aan drie uur vanmiddag. En de langst geklede, die wint die prijs van de VVV. Zandvoort ook op internet. <laughs> www.zfmzandvoort.nl ZFM Lost the things that you thought you would never miss Let them out, miss them while they're gone But there's memories down here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 Cause it's what opens black in the back of your mind So close your eyes, you might see something prettier And you pick a dream right out of the night And change, I wish, or I will Cause it's gonna work You can do this, it's your life And if you're unhappy about something Stop jerking about it. follow the cloud and dive right in. Open this window and just let the wind blow in and let it grab you and call you down. And if there's no way, then find a way, but don't go down the easy way, and don't let any of them bastards hold See something beautiful Cause it's not a pitch black In the back of your mind So close your eyes You might see something prettier So pick a dream.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 Nou, het is zondagmiddag, iedereen probeert ze juist net weer open te krijgen, hè? na zo'n uh, zaterdagavond. <laughs> You're the raccoon and close your eyes. Raccoon natuurlijk geweldig in de prijsgevallen vorige week. En geheel terecht, want het is een lekkere muziek. En vandaar ook gedraaid bij zondag in Kennemaland, Albertjan. Ja, uh, en luisteraars en geïnteresseerden in uh, de parkeerbeleid uh, van uh, Zandvoort is het absoluut een Belangrijk onderwerp, want aanstaande donderdag gaat het ronde tafelgesprek over de parkeervergunningen. En hij wordt gehouden dus op aanstaande donderdag om 8 uur in de blauwe tram van het louis Davidskarré. Daar zullen het anti-parkeerregime Zandvoort en vertegenwoordigers van verschillende wijken hun zegje mogen doen over de gerezen problemen en knelpunten. Deze extra rond de tafel komt tot stand nadat de gemeenteraad door middel van een initiatiefvoorstel van het CDA. akkoord is gegaan met het uitstel van de invoering van het bewonersparkeren in de wijken Oud-Noord en Park De raad gaf daarbij wel aan dat het uitstel geen afstel mag worden. en dat het parkeerbeleid, zoals dat is in 2010 is goedgekeurd, alsnog zal moeten worden uitgevoerd. Al zullen mogelijke knelpunten die bij deze ronde tafel bijeenkomst van aanstaande donderdag naar voren kunnen komen, wel moeten worden weggenomen. Of de ronde tafel een eerste aanzet is van het, voor het een beleid waarin iedereen zich kan vinden, zal aanstaande donderdag moeten blijken. Feit is wel dat de politiek door het massale protest over de parkeervergunningen flink is geschrokken. En gevoelig is lijkt voor de stem van het volk. Want voor je het weet zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. En wij als CFM zijn druk bezig met de voorbereidingen om deze. Deze uh, ronde tafelbijeenkomst van aanstaande donderdag live bij u in de uh, huiskamer te krijgen via de radio. Zet de radio aan hè, donderdagavond. Ja, donderdagavond vanaf 8 uur tot 10 uur live uh, zullen wij verslag gaan uh, geven wellicht van, uh, van deze vergadering en deze bijeenkomst. En het zal een uh, interessante bijeenkomst worden. Dus ik zou zeggen, geïnteresseerd schakel donderdag om 8 uur over naar ZFM om deze bijeenkomst live te volgen. Wat je het dan net over gemeenteraadsverkiezingen? Hè? En die komen er ook weer dan. Ja. Ja, maar eerst maar even landelijke verkiezingen dan. He? Ja, sorry eerst. Mark doen, Rutte, we draaien zo meteen nog wel even een plaatje voor je. <laughs> Uit, uh, de Euro Breakdown, Albert Jan. Ja, goed hè? Ja, heerlijk. Ja. <laughs> Als je het mee, je moet ook eens af en toe presenteren, dan, dan hoor je wat er allemaal in, uh, in voorkomt voor nummers. Maar er zitten leuke nummers tussen hoor. Uh, en wanneer is dat? Vrijdags tussen 3 en 5. En de presentator is Charles Van Dam. En het luistert naar de Euro Breakdown. Elke vrijdagmiddag live op ZFM. Oké, okay, zo so, mag het doen. Het weerbericht. Uh, het weerbericht, zeg ik toch. Het weerbericht. Goedemorgen, ik, heb, he? ik heb vandaag wat met de knopjes hoor, maar goed, dat <laughs> maakt allemaal niet uit. Het is even half drie, hier is het uh, weerbericht. Albert-Jan. Ja, vanochtend overheerste de bewolking en trok uh, een gebied met buien over de regio naar het noorden. Vanmiddag ontstaan er opnieuw buien en deze kunnen gepaard gaan met onweer. Maar dan zien we ook af en toe de zon. Nou, ik zie niks anders dan de zon. De wind waait uit het zuiden tot het zuidwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 11 tot 12 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen, maar er kan ook een enkele bui voorkomen. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 of 6 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar er vallen ook weer buien in de middag. En in de middag kan het daarbij tot ook weer... ...tot onweer komen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten... ...en de temperatuur stijgt naar maximaal 11 tot 12 graden. Zondagavond is er nog een buienkans... ...maar in de nacht naar maandag is het vrij helder en blijft het droog. Bij een matige zuid tot zuidwestelijke wind... ...daalt de temperatuur naar een graad of 5 of 6. Maandag starten we met zonneschijn... ...maar geleidelijk neemt de bewolking toe... In... ...en in de middag valt er enige tijd buiige regen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten... ...en is matig over land en vrij krachtig aan de zee... ...en de temperatuur stijgt naar maximaal... Maximaal 12 tot 13 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag schijnt af en toe de zon... ...maar dagelijks vallen er ook buien. De wind waait veelal uit het zuiden... ...en is matig tot vrij krachtig in de polder... ...en krachtig aan zee... ...en de temperatuur stijgt dinsdag naar 12 graden. Woensdag naar 13, 14... ...en donderdag naar 14, 15. Er zit dus een stijgende lijn in. Ja, dag. Ja, en onze enige echte weerman uit Zandvoort... ...Lex van der Hoorn voorspelde het eigenlijk al... ...hoewel het wel een beetje moeilijk is... Omdat het tegenstrijdige weerbeelden zijn. En dan doe ik even op 30 april, Koninginnedag. Lex verwacht dat het in ieder geval uh, noordwestelijk windje is, met wel wat zon. En dat de temperatuur richting de 20 graden kan gaan die dag. Dat ja. betekent wel wind, dus uh, wel je jas aan, maar je kan wel lekker buiten een, een drankje drinken. Tussen de 15 en de 20 graden. Nou, T toch lekker. Toch lekker, dus uh, dat zijn goede vooruitzichten, zeker met name voor 30 april. En wil je het weer in de gaten houden, ga je gewoon even naar de website van Lex van Horen, www www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Even pas twee druppeltjes wegvegen en daar gaan we weer. Dat was het weer. Zie je? Deze plaats, Die wilde haren van mijn collega Albert Jan Vos. Die gaan toch een keer in de studio van CfM. Bij Nickelback, joh, de lullaby. Nou, de visie. dit weekend weer op volle gang. En uh, de wedstrijden zijn vrijdag gestart. We starten vrijdag met de wedstrijd NAC Breda tegen Roda DC. Hij stond van die wedstrijd 0 tegen 3. Jazeker. Dan gaan we naar de zaterdag. SC Heerenveen tegen Vitesse. Gisteren speelde zij die wedstrijd en het werd 1-1. Ja, Heerenveen heeft uh, gisteravond uh, kostbare punten laten liggen in de strijd om de tweede plaats van de eredivisie. De Vriezen kwamen tegen de Vitesse al in de vijfde minuut op voorsprong via Filip Jurwizic. Mike Havenaar bracht de stand in de 7, uh, 79ste minuut weer gelijk voor Vitesse. Dan gaan we naar de Graafschap tegen Heerles Amelo Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 3. Dan RKC, Waalwijk en FC Utrecht. Ook zij speelden gisteren tegen elkaar 0 tegen een mooie winst dus voor FC Utrecht. Ja, FC Utrecht behaalde gisteravond in Waalijk een belangrijke overwinning op RKC 0-2. Utrecht behield door deze overwinning een kleine kans op de play-offs voor Europees voetbal. RKC bleef negende op de ranglijst met 41 punten. FC Utrecht twaalfde met 39. En dan FC Twente. Oh, wat hebben ze hun best gedaan. Excelsior tegen FC Twente. 0 tegen 1 albertjan. Ja, FC Twente ook gisteravond in Rotterdam ontsnapt aan een smadelijk gelijkspel tegen Hekkersluiter Excelsior ver in blessures tijd scoorde Nasser Chadli het winnende doelpunt. Twente klom dankzij deze late treffen naar de tweede positie op de ranglijst. En dan de wedstrijden van vandaag. Jawel, vandaag is er inmiddels één wedstrijd gespeeld. We hebben het over ADO Den Haag tegen Feyenoord. Eindstand voor die wedstrijd 1 tegen 2. Mooie winst dus voor Feyenoord. Om half drie zijn gestart PSV tegen NEC. Liefhebbers voor PSV. Het zit er even niet in. 0 tegen 1 op dit moment. De tussenstand. Dan ga je lachen. Dan AZ tegen VVV, Velo 0 tegen 0. Is er dadelijk om al vijf? Dan mag Ajax weer aan de bak tegen FC Groningen. Ja, dat, oh, wordt de, dat wordt een walk over voor Ajax. <laughs> oh, nou, je had er nog een beetje moeite mee. Je moest nog even twijfelen. Goed, we houden ze allemaal voor u in de gaten. De standen in de divisie. Blijf daarvoor luisteren naar Zondag in Kennemerlands.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 Als je Natalia Kielsen heet, ja, dan uh, moet je ook zo'n plaatje uitbrengen. Hè? Kill my boyfriend. Hoeveel zins. Het... Hoeveel zins. Het staat er wel meegenoteerd in de Eurobreakdown. De hitlijst van CFM Sanford die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf woord. Met uiteraard de presentatie in vertrouwde handen van Sjors van Dam. We gaan eens even kijken naar het buitenlandse voetbal. Ja, en uh, allereerst gaan we daarvoor naar uh, Spanje. Want Real Madrid heeft gisteravond een voorschot genomen op de Spaanse landstitel. In een tegenvallende klassico won de koninklijke de uitwedstrijd. Tijd bij FC Barcelona met 1-2 Vier speelronden voor het einde Van de competitie koestert het Real nu Een voorsprong van maar liefst 7 punten Op Barcelona Dan naar de Duitse Bundesliga Borussia Dortmund was zaterdag na het behalen Van de Duitse landstitel helemaal in extase coach, coach Jurgen Klopp Kon zijn geluk niet op Ik heb hier geen woorden voor, dit is geweldig We hebben dit echt verdiend, dit is ongelooflijk Al dus Klopp, Borussia Dortmund Werd voor het tweede jaar op rij Kampioen, Dortmund won zaterdag met 2-0 van Borussia München Mönchengladbach Met nog twee wedstrijden te spelen Heeft Dortmund een voorsprong van 8 punten op Bayern München De nummer 2 in de Bundesliga En is dus niet meer in te halen door Bayern tot zover. Het kampioen. Ja, nou, gefeliciteerd. Tot zover het uh, buitenlandse voetbal bij zondag in Kermland. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En we zien in de zomer, er zo naar buiten kijken. Een paar graadjes nog erbij, maar dat gaat gebeuren op kandinedag. Let maar op, Albert Jan. Het zit eraan te komen. Ja, het zit eraan te komen. Het lekkere weer wordt het elke zaterdagmiddag thuis uitgebreid om half drie met onze weerman Lex van de Hoorn. Dat is alweer het eerste uur van zondag in Kinnemeland op deze zonnige zondagmiddag. Graag tot zo meteen na drie uur.